Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn Palestijnse raketten afgevuurd op Israëlische steden. Volgens een Vlaamse journalist is de badsplaats Ashkelon getroffen... door zeker vier raketten, waarbij zo'n gewonden zijn gevallen. Later werden in Tel Aviv zeker drie explosies gehoord. Volgens het Israëlische leger zijn daar Palestijnse raketten... in de lucht onschadelijk gemaakt door het afweersysteem. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook kwamen vannacht twee kinderen om en raakten verscheidene mensen gewond. Israël en Hamas zouden bereid zijn tot een staakt het vuren. De Egyptische president Morsi liet gisteravond weten... dat aan zo'n wapenstilstand wordt gewerkt. In Bergen-op-Zomer heeft de burgemeester vannacht... een illegale houseparty laten stilleggen. Er waren zo'n 250 mensen afgekomen op het feest in een leeg bedrijfspand. Behalve Nederlanders waren er Belgen, Duitsers en Fransen. De burgemeester van bergen op Zoom besloot in te grijpen... omdat er geen vergunning was verleend... en omdat het er brandgevaarlijk was. De ruimte werd verlicht met kaarsen zijn twee mensen aangehouden. In de Egyptische hoofdstad Cairo is de nieuwe koptische paus geïnstalleerd. De ceremonie vond plaats in de koptische kathedraal... en werd op televisie uitgezonden. Paus Tawadros II werd eerder deze maand tot paus gekozen. Hij volgt paus de III op, die in maart overleed... na 40 jaar de kerk te hebben geleid. Onder zijn leiding groeide de koptische gemeenschap enorm, ook buiten Egypte. De straling op Mars is niet dodelijk voor mensen, heeft de verkenner Curiosity vastgesteld. Mars heeft geen magnetisch veld en een bijzonder eile damkring, toch wordt er genoeg straling tegengehouden om mensen te beschermen. Betekent niet per se dat het er veilig genoeg is voor een bemande missie. Zo zijn de effecten van een zonnevlam nog niet gemeten. Het weer is eerst nog bewolkt, later in het oosten regen, later trekt de regen weg en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, welkom bij OVT. Afgelopen woensdag ontvingen we op de redactie een persbericht... van de collega's van Eén vandaag, met de tekst. Prins Bernhard heeft in de Tweede Wereldoorlog... de prinses Irene-brigade opdracht gegeven om 200 Nederlandse SS'ers... zonder enige vorm van proces te laten doodschieten... Een bekend verhaal herontdekt door de auteurs van de strip Agent Orange. Omdat de wens van de prins terug te lezen valt... in een nieuw opgedoken dagboek van kolonel PLG Doorman. Zoals een vandaag woensdagavond ook liet zien... schreef Lou de Jong al over deze mogelijke oorlogsmisdaad. En in een interview uit 1980 bij de AVRO... deed zijn koninklijke hoogheid het incident af als een grap. We willen vandaag graag meer weten over dit nieuws wat eigenlijk geen nieuws is. Want het blijkt namelijk dat dit incident niet helemaal op zichzelf staat. En er is dus nog veel meer over te vertellen. En dat doen we straks met onze zeer deskundige gasten... historici Bas Kromhout en Peter Romein. Ja, en na de column van... Philip Verrix, rond half elf. Een gesprek met historicus Martin Bossenbroek. Want Martin Bossenbroek heeft de Euven de moed gehad. een boek van 500 bladzijden, dus maar liefst. Een mooi boek van 500 bladzijden, dus bladzijden te schrijven. over ja, de boerenoorlog. Dus de oorlog in het zuidelijk Afrika. tussen twee blanke groepen die met elkaar vechten. over wie nou de baas moet zijn. Onze nazaten van Jan van Riebreek tegen de Engelsen. Martin. Je boek, ik zei het al, een prachtig dik boek. We gaan er straks verder over praten, maar heel kort nu even. Op de voorkant een man te paard, geweer hoog in de aanslag... en een hele grote lange baard, bijna nog langer dan de man zelf. Heb jij in je onderzoek ook mannen zonder baarden gevonden... van Zuid-Afrikaanse makelij, van Afrikaners, boeren? Um, heel weinig. Het is, vooral, het is vooral veel gezichtshaar wat ik heb aangetroffen. Ja. Want zonder ging het niet. Dat, nee, nee daar hoort het niet bij. Je kunt, de, de oorlog was eigenlijk tussen de snorren en de baarden. Hè. De Britten waren de snorren en, en de boeren waren de baarden. Ja, en we weten hoe het afgelopen is, maar daar gaan we het straks over hebben. Ja, precies. In ons tweede uur na 11 hoort u waarom alle Nederlandse postduiven... gedurende de Tweede Wereldoorlog moesten worden afgemaakt of moesten onderduiken. En waarom het Franse leger nu weer behoefte heeft aan postduiven. En we ontvangen historici Wim Willems en Hanneke Verbeek. Die komen vertellen over hun boek 100 jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland. En tot slot in het sport terug. De documentaire over de geschiedenis van de koepelgevangenis in Breda. De gevangenis die bekend is vanwege de bijzondere architectuur de spectaculaire ontsnapping van zeven oorlogsmisdadigers in 1952... en uiteraard de drie van Breda, die tot eind jaren 80 in de koepel verbleven. Maar er gebeurde veel meer, en dat hoort u straks zo tien voor half twaalf. Maar nu eerst het nieuws van deze week. De Nederlandse politiek heeft in het verleden vaker laten zien... in moeilijke situaties verschillen te kunnen overbruggen... en forse maatregelen te kunnen treffen. Ik denk bijvoorbeeld aan de pacificatie in 1917... Waarmee het kabinet Kort van der Linden in één keer de positie van het bijzonder onderwijs en het algemeen kiesrecht regelde. Ik denk aan de brede basiskabinetten van na de Tweede Wereldoorlog. Die onder minister-president Drees met strakke hand leiding gaven aan de wederopbouw van ons land. Kortom, Rutte is niet onder de indruk. Hij wil met deze uh, ministersploeg mensen met een, zoals hij zegt... Dreesiaanse uitstraling, ja? Straling, jawel. Ja, heel mooi. <laughs> uh, dus mensen die er niet voor zichzelf zitten, maar voor het land. Zo vertaalt hij de houding van Drees, uh, een oud-sociaal-democratisch uh, leider... Ja, Dresiaans, dat is wel de term van deze week. Een term die volgens premier Rutte bij dit kabinet past. Uh, u hoorde het, hij zei het tijdens de regeringsverklaring. Um, wat hij daarmee bedoelt, geloof ik, is dat ministers moeten kunnen omgaan met tegenslagen... en dat ze weten wat ze willen en een zo breed mogelijk draagvlak zoeken voor hun plannen. Nou ja, uh, Rutte noemde zelfs het vorige kabinet al Dresiaans. Kan dat eigenlijk wel? Lijkt Rutte nou op Willem Drees een we hebben het erover met Henk Tevelde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis... en schrijver van het boek Stijlen van Leiderschap. Ja, Henk Tevelde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Henk, laten we maar gewoon simpel beginnen. Wat bezielt een liberaal om noorderbenen de benen een socialistisch voorman... als voorbeeld te kiezen? Nou, dat is op zichzelf niet zo vreemd, want uh, Willem Drees is toch eigenlijk... de premier nog steeds in Nederland. Hè? Er is eigenlijk niemand die niet vindt dat Willem Drees een, een, een goede premier is geweest. en dat um, Het is wel een tijdje dat hij wat minder populair was in de jaren zeventig... maar dat is daarna weer helemaal de andere kant op gegaan. Dus als je kunt beroepen op Drees is eigenlijk altijd goed. En daar komt bij de VVD nog bij. Ik weet niet of de PvdA zich dat op dit moment helemaal realiseert... maar dat al wel eerder de VVD juist Drees tegen de PvdA in stelling heeft gebracht. Want dan zeiden ze van ja, Drees... Die deed het nog voorzichtig aan met de sociale voorzieningen, maar daarna is dat helemaal uh, misgegaan. Dus de, de, de soberheid ook in de zin van uh, sociale voorzieningen, dus dat past ja. wel bij de VVD. Je, je zegt al eerder, maar wanneer was dat dan? Dat was tijdens tij, het kabinet uh, Den Uyl, of althans in die, uh, in die buurt. Toen werd Drees ingezet om Den Uyl te temmen? Ja, zoiets, ja. ja, ze zeiden, ja. Wat, toen, toen deugden de Sociaaldemocraten nog... en nu zijn ze eh, potverteerders geworden. Hè, het bekende verwijt van eh, liberalen en de Sociaaldemocraten. Ja. Uh, weet je, laten we even gaan luisteren naar Drees... en dan nog even verder praten. En er is naar gestreefd de zwaarste lasten te doen dragen... door de sterkste schouders. En ondanks alle schade, nood en leed... die de oorlog achter zich heeft gelaten... is het in de jaren daarna mogelijk gebleken... Toch voor verschillende groepen die er tevoren het ongunstigst aan toe waren, verbetering in hun levensspijlen en hun bestaanszekerheid te brengen. Ja, dit was Drees vlak na de oorlog in een verkiezingstoespraak, of een verkiezingspotje moet ik zelfs zeggen. Henk, als je dit zo hoort en, en je droomt even weg en je, en je hoort dit geluid en je hoort Rutte, vertel eens: wat komt er dan in je op? Nou, om te beginnen toch, die van wat, wat bedoelt hij nou eigenlijk met Dresdiaans? Ik denk dat hij daarmee bedoelt soberheid. En dat uh, soberheid allereerst in het optreden als, als minister. Je bent, je bent in dienst van de publieke zaak. En dat betekent dat je niet, niet met veel poehaten werk gaat, maar zakelijk je werk doet. Ik zou zeggen, daar past ook bij dat je uh, bedenkt telkens als je uh, optreedt... In, dat je in je werk het gemeenschapsgeld uitgeeft. Dat hoort daar denk ik heel erg bij. En dan niet zozeer... In eerste instantie misschien de maatregelen, maar gewoon in je eigen optreden. Hè? Je bent in dienst van de publieke zaak. Wat er denk ik ook nog bij hoort, is de waardigheid van het optreden. Hè? Je hoort het hier nog in de stem van Drees. Dat is iemand die gewoon in de, in, alleen al in zijn dictie. Uh, blijk van geeft: van, kijk eens, ik, ik zit hier in een publieke uh, functie. Ja, je uh, twee prachtige termen, vaderlijk en waardig. Ik, ja, Rutte doet enorm zijn best, maar het blijft toch nog. Enigszins een, een jonge man die net uh, uit zijn studentenclub is. Uh, is, dat die, is die sprong, is die afstand niet te groot? Kan die dat wel halen? Nou, dat lijkt me eerlijk gezegd uh, niet. Want uh, uh, er is ook, zijn ook bepaalde aspecten van Drees waar hij waarschijnlijk niks mee heeft. Namelijk juist dat idee van nou, de waardigheid van de publieke functie. Op het moment dat je daar in functie bent, dan, dat ze je met u aanspreken. Dat zou voor Drees vanzelfsprekend zijn geweest. Dat vindt... Dat vindt Rutte eigenlijk helemaal niet. Dus daar zit een duidelijk verschil in. Ik weet ook niet hoe je dat zou moeten waarderen hoor. Maar er zit natuurlijk nog wat anders in. Wat Drees heel erg kenmerkte. En wat, uh, wat, wat bij Rutte toch wat ingewikkelder is. Drees was heel goed in compromissen sluiten. Maar dat betekent dat je wel heel erg goed weet. Wat is je uitgangspunt? En wat lever je dan uh, in? Maar dat je tegelijkertijd herkenbaar blijft voor je achterban. Als een hele du duidelijke sociaaldemocraat. En anderzijds toch ook gezamenlijk iets weet tot stand te brengen. Nou die principiële houding, vanuit een duidelijke levensovertuiging, dat, dat weet ik niet of je dat helemaal bij Rutte in allerlei opzichten vindt. Maar er moet toch iemand zijn geweest die tegen Rutte heeft gezegd, uh, haal Drees uit de kast, dat is uh, je voorbeeld, en, en draag dat uit? Ja, maar kijk, er was net een interview in de Vosland met, uh, met Diederik Samson, die, dat ook, die daar ook meteen helemaal voor is, dus ze zijn daar ook uh, beide, zijn ze daar wel voor gevallen. En dat zit hem waarschijnlijk in die zoperheid, waar ja. ze zich beide wel in willen herkennen. En daar hebben ze Misschien niet altijd diep verder over nagedacht. En bovendien, met Drees kun je, kun je natuurlijk ook verschillende dingen uithalen. Hè? Dus ja, dat maar maar jij, jij zegt, en dat vind ik opvallend... ...jij zegt, uh, ze, ze halen Drees uit de kast om een soort vader-des-vaderlands-soberheid... Uh, uh, die, ...die traditie op te pakken. Maar tegelijkertijd zeg je, Drees was natuurlijk wel heel ideologisch en principieel. En ik hoor jou toch een beetje zeggen dat dat misschien wel de zwakte van dit kabinet is. Dat dat ideologische en principiële een beetje afwezig is. Nou ja, Hoorde ik je dat een... zeggen? Dat is ja. eigenlijk de vraag. En, en, en je, je, wil je dat nog... graag, dat hij dat zegt? Nee, <laughs> dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon weten wat hij bedoelt. Nee, nee, ik wil, ik, ik, ik, wat ik er misschien nog aan zou willen toevoegen dan, is dat, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt, maar dat er je nog iets aan kunt toevoegen, namelijk dat die, de, het compromis wat ook toen tot stand kwam, dat was een compromis dat ook als compromis door beide partijen werd uitgedragen. Dus die, de noodwet Drees en daarna die, de, het ontstaan van de AOW, dat kun je van zeggen, dat is een combinatie van de sociaaldemocraten en de katholieken die dat vooral tot stand hebben gebracht, die geloofden er allebei in. Dus je, je moet wel een verhaal hebben, ook als kabinet, niet alleen maar als partij. Dus, dus beide dingen zijn nu, denk ik, iets zwakker. Zowel het, ja. het verhaal van het kabinet als geheel, als het verhaal van, althans in, in Rutte's geval, van hoe die nou hij zal toch moeten zeggen van luister ik ben liberaal en uit mijn, vanuit mijn liberale achtergrond draag ik ja. uh, ook dit kabinetsbeleid. Zee, met andere woorden Henk, tot slot, het zou ondenkbaar geweest zijn dat Drees en Romme aan tafel zouden hebben gezeten en zeggen nou jij krijgt dit en neem ik dat en dat ze een beetje waren gaan uitruilen. Ondenkbaar. Ja, daar zouden dat, dat zou, zou ze misschien wel mee begonnen zijn hoor, maar dan zou ze toch vervolgens gedacht hebben van ja maar hoe kunnen we nou uitleggen dat dit ook voor onze beide partijen beleid is dat we kunnen verdedigen dus, dus dat dat dat het een gezamenlijk beleid is waar je hey, we staan veld tegenover elkaar... maar er zijn bepaalde punten waar we het met elkaar over eens kunnen worden... en dat gaan we dan tot, tot speerpunt maken van dit... Uh... Dus met andere woorden, samenvattend en afsluitend... Uh, zowel Rutte als uh, Samson moeten nog eventjes opnieuw naar de Dresdiaans kijken... en kijken wat het werkelijk betekent en hun huiswerk nog een keer doen. Ja, lijkt me een hele goede gedachte. Ja, dat is wel een mooi, mooi voorbeeld, toch? Goed. Henk de Velde, hartelijk bedankt voor deze toelichting. Een tot nu toe onbekend dagboek van ene kolonel Doorman... zou zijn opgedoken dankzij de auteurs Erik Varekamp en Mick Peet... over de strip over Prins Bernard, Agent Orange. In dat dagboek is te lezen over de uiterst pijnlijke momenten... waarin zijn koninklijke hoogheid gelukkig wordt behoed... voor een ernstige oorlogsmisdaad. We bespreken deze affaire met Bas Kromhout, die het boek schreef over de allerfoutste Nederlander, de voorman Henk Veldmeijer en de Nederlandse SS. Hartelijk welkom Bas. En via de telefoon spreekt met ons Peter Romeijn, hoofd van de afdeling onderzoek van het NIOT en auteur van Snel, Streng en Rechtvaardig, de afrekening met Foute Nederlanders. Om te beginnen zou ik met dank aan één vandaag even het fragment willen voorlezen waar het over gaat in het dagboek. Met zijn koninklijke hoogheid botert het ook al niet. Hij wil de gevangen genomen Nederlandse SS-soldaten laten uitleveren... om ze dood te schieten. Steef heeft dit geweigerd. Wil ze wel doodschieten, toch alleen na een behoorlijk proces. Overigens was het de politiek van Scheef... dat iedereen die in Duitse uniform gevangen werd genomen... behandeld zou worden als prisoner of war. Na den oorlog kan dan elke regering doen wat zij wil... Doch de prins is hier fel tegen. Vreest dat ze ons zullen ontgaan zou met Del Smit hebben geregeld dat ze nu reeds worden afgestaan. Ik vind dit alles een onprettig gedoe, hoewel ze voorkomen verdienen doodgeschoten te worden. Peter Romein, dit dagboek van kolonel Doorman. Nog nooit eerder in handen geweest van uh, historici? Kenden jullie bij het NIOT, kolonel Doorman? Hallo, uh, ja, kolonel Doorman <laughs> is uh, bekend. En uh, het grappige is, als je op internet zoekt, dan vind je op het geheugen van Nederland het dagboek terug... Inclusief het citaat. En, uh, ja, sinds partijen. afgelopen week of al eerder? Nee, dat heb ik, uh, heb ik vanochtend vroeg nog eens even nagezocht. En op uh, pagina 49 van het ty typoscript uh, staat uh, inderdaad een intree op uh, 3 oktober waarop uh, dit citaat is terug te vinden. Het probleem is een beetje dat het al op 10 september is gebeurd, dus dat hij het alleen van horen zeggen heeft. En wat dat betreft heeft de jong een uh, scherpere uh, bron geciteerd, want uh, dat is het dagboek van uh, Belaars van Blokland die erbij aanwezig is geweest. Dus ik zou het allemaal een beetje willen relativeren dat hele plechtige gedoe over uh, nieuwe bron en opgedoken en dat soort dingen. Ja, maar het, ze zijn met het dagboek bij het Nield geweest, begrijp ik. De auteurs van Ancient Orange. En jullie hebben wel gezegd dat het een uh, echt waar... Uh, out, hoe heet dat? Geauthenticiseerd hebben jullie het? Ik zeg het geloof verkeerd uit. Nou ja, mijn collega uh, Jeroen Kemperman, die, uh, die daar uh, zo zorgvuldig mogelijk mee wilde omgaan, heeft gezegd: uh, Ik kan op dit moment niet zeggen of het authentiek of niet authentiek is. Uh, er zijn weinig redenen om aan te nemen dat het niet authentiek is. Maar als je het zeker wil weten, dan moet je daar forensische deskundigen, een handschriftkundige en een papierkundige en dat soort mensen op loslaten. En uh, waarschijnlijk zijn ze een beetje korter de bocht juichend de deur uitgegaan. Uh, en uh, ja, dan is die primeur uh, toch nog wel iets minder als je weet dat ook het geheugen van Nederland het dus inmiddels gepubliceerd heeft. Ik kan het aanbevelen, nou het is een interessant dagboek. ja. ja, ja maar, want hij, maar hij voegt niet iets toe aan dit gebeuren wat jullie niet al eerder wisten dankzij de Jong? Nou uh, ja, eigenlijk uh, niet echt. Ik bedoel, het is wel een heel interessant dagboek omdat het de sfeer in het hoofdkwartier van Prins Bernhard uh, op een heel interessante manier beschrijft. Alleen, Meneer Doorman was als chef-staf van de um, Nederlandse strijdkrachten um, op 10 september toen dit gebeurde in de buurt van Hasselt nog in Engeland. Hij was bezig um, met oh. de boot naar uh, uh, België uh, te komen en uh, zich daar bij de staf te voegen. Dus nogmaals, hij heeft het eigenlijk een beetje van horen zeggen. En Belarts van Blokland die heeft ook een dagboek geschreven, ja. die noemde je net. Die is brigadegeneraal, meen ik hè? Bij de Irene-brigade. Ja, Het ja, die... uh, gaat om de Irene-brigade inderdaad. En uh, nou ja, daar, en de prins, uh, prins Bernard was als uh, Bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten, ook en niet helemaal uh, zonder controverse geworden, was hij aanwezig om uh, daar uh, persoonlijk toezicht op de gebeurtenissen te houden, om het zo te zeggen. Maar als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, is hij dan de baas van de Irenebrigade? Uh, alleen in uh, formele zin. En uh, kijk, de Irenebrigade viel eerst onder het Canadese en dan onder het Britse leger en uiteindelijk onder leiding van Montgomery. En alle operationele beslissingen werden door Montgomery en zijn staf genomen. En alle uh, beslissingen die uh, verder gingen, zoals bijvoorbeeld over hoe om te gaan met uh, de krijgsgevangenen, werden door wat daar nog weer boven stond, namelijk het hoofdkwartier van Eisenhower, die de algemene opperbevelhebber in West-Europa was. Ja, genomen. want in, in dit kleine stukje wat ik net voorlees wordt uh, Bedell Smith genoemd, ja. dat is uh, Beetle, hè? dat is de, de, de, de, sta Smith, ja. de, de chief of staff van uh, Eisenhower. Ja, dat was dus de man die van Eisenhower, uh, die, namens Eisenhower de gang van zaken dan weer uh, volgde en uh, die dus ook uh, op zichzelf met Bernhard wel goed kon vinden... maar hem toch ook in toom hield. Uh, even, even mag ik... Dit... Oh, mag ik, ik nog heel eventjes over... de dan, dan weten we, we hebben we alle namen op een rijtje. Uh, in het dagboek wordt ook gesproken over Steef. Dat, dat zal uh, de ruiter van Steverding ja, zijn. dat is de commandant van de Irene-brigade, inderdaad. Ja, nou, nou, nou staat er... Met als eerste zin die ik net las... met zijn koninklijke hoogheid botert het ook al niet. Um, nou weten we dat Bernard bij het verzet enorm populair was. Was hij bij die militairen minder populair? Moet ik er dat uit aflezen of gaat dat te ver? Nou, ik weet niet of je dat algemeen kunt zeggen. Er waren ook uh, verzetslui bij wie Bernard niet populair was. Um, uh, ik denk dat er uh, vooral allerlei wrijvingen waren... in de stress van, uh, van die weken. Uh, dat ze hoopten heel snel door te kunnen stoten... en dan loopt het offensief vast... en dan moeten ze daar ook opnieuw een houding in bepalen. Oh ja. Maar uh, weten jullie, Bas, jij, Peter Romein... weten jullie wat er nou eigenlijk precies op die 10e september gebeurde... daar bij Hasselt? Er zijn 200 lui van de Waffen-SS gepakt. In wat voor soort situatie, Bas, um, Nou, Volgens mij gaat het hier om het uh, uh, offensief rond het Albertkanaal. Ja. Wat uh, begin september 1944 uh, plaatsvond... Uh, na de bevrijding van van Brussel... Um, ja, ik ben wel heel erg benieuwd misschien bij Peter, wat er dan in het dagboek van Bernard van Blokland staat. Nou, dat heb ik dus niet bij de hand. <lacht> maar het, het is zoals het door de jong wordt geciteerd, en zoals jij dat ook ziet, uh, hebt gezien waarschijnlijk. Uh, is eigenlijk vooral, komt de vraag aan de orde, wat moeten we met deze makkers doen? En er worden er een paar binnengebracht en uh, dan wordt er inderdaad uh, een van, uh, van die uh, gearresteerde waffen-SS's, die wordt uh, min of meer standrechtelijk geëxecuteerd. En uh, dan komt de vraag aan de orde, moeten we dat met ze allemaal doen? En dan gaan ze zeggen van nee, daar heb je toch een ordelijk proces voor nodig en dat soort dingen meer. Laten we heel even, voordat we verder praten over het incident en, en vervolgens wat dat betekent, zelf in 1980 in een interview met de AVO erover spreekt. Uh, toen ik bij de brigade kwam en hoorde dat uh, er één SS'er was doodgeschoten... bij een poging tot ontvluchten werd bij verteld. Toen heb ik gezegd, waarom doen jullie dat niet met allen? Uh, als een grap, maar niet, zeker niet als een orde. Ik kan me totaal niet herinneren dat iemand dat anders dan als een grap heeft afgevat. Peter Romein, um, dit ja. klopt... Hij, hij zegt eigenlijk hetzelfde, zoals dat het dagboek van Beelarts van Blokland zegt. Behalve, Behalve dan dat dan... Uh, alle andere mensen rond Bernard het kennelijk wel serieus hebben genomen. En ik vind het ook werkelijk onthutsend om te horen hoe hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Ja, de grapjes van Bernard zijn in een, in een lange geschiedenis vaak niet vaker verkeerd begrepen. Hè? Dat zou ja, er best wel eens mee te maken kunnen hebben. Pas Gromhout, jij hebt geschreven over de Nederlandse SS. Kan je voor jezelf terughalen die, die 200 Nederlandse SS'ers. Wat, wat deden die daar op dat moment? Waren die gewoon uh, als Duitse soldaten ingezet... om te vechten tegen de oprukkende galieerden? Ja, zo moet je dat uh, zien. De, de, de landstorm is opgericht in het voorjaar van 1943. Uh, toen heette het nog landwacht. Maar later werd er een andere landwacht opgericht. Dus laten we nu maar gewoon van landstorm spreken... om verwarring te voorkomen. Uh, dat was oorspronkelijk bedoeld als een, een soort uh, reservistenleger dat moest strijden tegen, zoals dat heette, binnenlandse vijanden of buitenlandse vijanden in Nederland. Dus uh, eigenlijk twee vijanden mogelijk uh, bij een invasie. Uh, en als uh, uh, het verzet zich uh, zou gaan roeren. En dat begon het in, dat, uh, in die periode te doen. Uh, er kwamen uh, um, aanslagen op NSB'ers en op Duitsers. Uh, het was een soort gezamenlijk project, zou je kunnen zeggen... van uh, de Heure SS en Polizei router router die uh, behoefte had aan zo'n uh, uh, ja, zeg maar militie... Die, die voor hem allerlei klussen kon opknappen. Uh, inclusief het opsporen van, van uh, uh, uh, verzetstrijders... en het bewaken van bruggen, van de poot en dergelijke. En, en de NSB, Mussert, die, die had er ook wel oren naar... want die zag daarin een soort van begin van een eigen NSB-leger... Uh, dus die twee hadden allebei hun eigen motieven om, om, om voor dat plan te zijn. En zo uh, uh, kwam dus die oprichting tot stand. Uh, de leden van die, landwacht, uh, van die landstorm uh, waren niet alleen NSB'ers. En het waren ook zeker niet uh, allemaal SS'ers. Dat is interessant om even uh, uh, onderscheid te maken tussen de politieke SS en de, de Waffen-SS... Uh, Politieke SS, waar, waar Veldmeijer, waar het mijn biografie over gaat... Uh, de, de leiding over had. Het was een, uh, in eerste instantie een, een partijformatie... die uh, een soort uh, ja, de revolutie uh, in Nederland moest uh, ontsteken. Um, veel, eigenlijk de meeste van die leden... hebben dienst gedaan, ook in de Waffen-SS. Maar de Waffen-SS bestond uit een veel bredere groep. Er zaten uh, ook uh, allerlei uh, avonturiers bij. Mensen die op de een of andere manier... Uh, maar het mislukt in de samenleving of iets op een kerfstok hadden. De wapenentzetting was ook een soort vriendelingenregioon zou je kunnen zeggen. En dat gold ook voor die landstorm. Um, er zijn ongeveer 8.000 uh, mensen lid geweest van die landstorm en daarvan waren er maximaal 1.000 ook lid van de politieke SS. En 200 daarvan worden door de Engelsen dan uh, bij Hasselt uh, opgepakt. Ik heb begrepen de... dat het door de Amerikanen gebeurde Amerika. en dat is dan ook wel weer interessant, want uh, Peter zegt terecht dat dit. Irene-brigade onder uh, Engels commando viel. Dus waarschijnlijk gebeurde het ook niet in hun eigen gevechtssector. Uh, die, die slag bij het Albertkanaal uh, gebeurde zeg maar, aan twee fronten. Je had het Britse front wat iets, dat het noordelijke gedeelte uh, bestreekt en het Amerikaanse front wat het zuidelijke gedeelte bestreekt. Dus waarschijnlijk zijn ze door de Amerikanen opgepakt en hebben die toen gedacht: hé, hey, dit zijn Nederlanders. Weet je wat? Uh, we, geef, we dragen ze over aan die Nederlanders die bij de Britten vechten. Ja, nou heb, heb ik en het dagboek van Belaert van Blokland. In ieder geval één zin heb ik teruggevonden... en daaruit blijkt wel dat die Belaert van Blokland... en die Irene Brigade ook weer niet heel erg blij was... om ze bij die Amerikanen te laten, want hij schrijft daarover het volgende. Als we ze laten lopen, dan geven we ze aardappelschillen te eten en zorgen voor bewaking. Als we ze niet meenemen, gaan ze naar de USA, moeten ze daar op het land werken, trouwen ze met dochters van farmers en eindigen ze als grootgrondbezitters. En dat gun je ze toch niet? Nee, het dus er was niet, een moet soort... niet te gek worden. <laughs> dus Peter Romein, er is een soort weerzin om ze als gewone krijgsgevangenen af te laten voeren naar Amerika? Nou ja, kennelijk wel. En uh, ze hebben natuurlijk in Engeland, uh, weten, wisten ze... Uh, toen ze in Engeland zaten, wisten ze hoe de Amerikanen... en ook trouwens de Engelsen met hun krijgsgevangenen omgingen. En dat was als ze eenmaal gemaakt waren en in ingeleverd. Was dat was wel tamelijk fatsoenlijk. En uh, ja, uh, ik denk dat deze mensen uiteindelijk eerder... in uh, uh, tijdelijke krijgsgevangenkampen in uh, uh, België en Noord-Frankrijk terecht zijn gekomen. Dat weet Bas misschien weer beter. Maar ik, uh, uh, Jeroen Kemperman heeft op internet ook een paar uh, verhalen gevonden... Uh, waaruit blijkt dat ze inderdaad uh, via België en Noord-Frankrijk... uiteindelijk in uh, kamp Vught terecht zijn gekomen... Uh, na de bevrijding van het zuiden. Dus er is wat met die mensen heen en weer gestrept en dat gebeurt met krijgsgevangenen. Maar ze zijn in elk geval krijgsgevangen gemaakt. Is er nou een... We weten het van de Duitsers, we weten het van de Russen. We weten ook incidenten van de Amerikanen. waarbij krijgsgevangen soldaten worden geëxecuteerd, doodgeschoten ter plekke. Onhandig gedoe met die krijgsgevangenen. Dat slepen daarmee. Is, is het nou bekend dat er in de Nederlandse incidenten zijn. waarbij Nederlands, door Nederlanders genomen krijgsgevangenen zijn geëxecuteerd? Behalve die ene SS'ers waar we het net over hadden? Nou, dit is wel het, uh, het bekende voorbeeld. Verder zijn er. Uh, kijken wat ze toen gedaan hebben, is gedacht van. Het, uh, er zijn ook krijgsraden te velden van zowel de irene als later van het uh, militair gezag. En een krijgstraat van het militair gezag heeft uh, vlak na de uh, algemene Duitse capitulatie... nog uh, twee wapendragers uh, wegens landverraad uh, ter dood veroordeeld en laten executeren. En toen zijn in Den Haag bij uh, de regering alle bellen gaan rinkelen. Toen hebben ze gezegd, moet je horen, dit is vanaf nu een zaak van de burgerrechter. Maar er bestond wel een hele duidelijke sfeer. En uh, ik denk dat Bas dat ook met me eens is in uh, pas bevrijd Nederland... dat uh, het helemaal niet zo'n raar idee zou zijn om alle SS'ers en wapendragers... Uh, uh, dood te schieten uh, als uh, straf voor hun uh, landverraad. Op een bepaalde manier golden zij als uh, de allerergste vijanden. Ja, die, uiteraard. Ze, ze werden gezien als een heel groot gevaar... ook voor de naoorlogssamenleving. En, uh, en dat kwam natuurlijk voornamelijk door die letters SS... Ja. Maar je moet dus een onderscheid maken, denk ik... tussen de echte ideologisch bevlogen... waffen SS'ers en de... ja, de, de, de en de... En de ja. dat, zeg, dat zeg jij nu, maar maakte mm -hmm. men dat... in die jaren nee, ook, ik denk, dat ik, ik. Ik denk liefst. dat men gewoon zag SS... en dat mm -hmm. stond ook groot op, ja. die, op die kragen van ze... Dus ja. dat, dat was, en, en, en, en wat weten we precies? Want Er nee, u, u zijn er de twee of drie bekend. Het slachtoffer maar... van de propaganda, van die, van die affiches... waarop ze als een soort vechtende supermensen stonden. Hè? Mm. Ik bedoel, uh, uh, ze hadden de verkeerde kant gekozen, probleemloos. Dus ze zaten in de verkeerde formatie, ook probleemloos. Maar vervolgens dacht iedereen dat dat ook de allerergste van het allerergste ja. was. Maar dan hebben we die opmerking van de prins... die die maakt in aanwezigheid van een aantal mensen daar bij die Irene-brigade. Dat moet dan toch door heel veel mensen zijn... Opgepakt. De, de prins wil ze doodschieten. Is dat toen al een groot incident geweest? Nee, het was meer, dat denk ik niet. Want zo groot was die staf nou ook niet. En het praten zich een beetje uh, als een delicaat verhaal rond... zo blijkt uit die dagboeken. Uh, maar het was wel de stemming in uh, Nederland... dat op het punt stond bevrijd te worden. Of in bevrijd Nederland... En uh, ja, uh, ze hebben eigenlijk ook, als je het uh, nuchter bekijkt... hebben ze allemaal uh, uh, vrij zware straffen gekregen. Toch, uh, toch al gauw 10, 12 jaar gevangenisstraf toen ze eenmaal vast zaten. En ook in die overgangstijd trouwens, toen zijn ze in grote verzamelkampen geplaatst. Uh, dus in Vught onder andere en later ook op de Veluwe in de Harskamp... En um, die werden toen vervolgens onder uh, bewakingstro waren bewakingstroepen van, uh, van de voormalige uh, binnenlandse strijdkrachten. En uh, die hebben vooral in de hartskamp vreselijk huisgehouden. Die gingen s'nachts door de barakken heen schieten zoals de parlementaire enquêtecommissie heeft vastgesteld. En daar zijn zo 30, 40 doden bij gevallen. Ja, ja, ja om even duidelijk te geven dat ze het echt niet echt lollig hebben gehad. Niet uh, dat ze naar Amerika gingen daar met dochters van nee, boeren nee, trouwden. Maar, en... Als we daar een gevallen van vinden zou het wel interessant zijn. Ja. Nog even, Bas uit toen ik met jou sprak van tevoren ja. over... Bernhard is weer opgedoken in het nieuws als zijnde iemand... die die 200 SS'ers wilde executeren, zei je nou, dat komt me bekend voor. Ja, dat verbaasde me eigenlijk niks. En, en wat, wat me wel verbaast is dat Bernhard dit geval heeft ontkend. Omdat er een ander geval bekend is, die, wat hij ruiterlijk heeft toegegeven. Vertel. Uh, en dat speelt al in de meidagen van 1940... toen uh, op last van de regeringen 21 zogenaamde... Uh, Staatsgevaarlijke personen werden geïnterneerd. Uh, dat waren NSB'ers, maar dat waren ook uh, communisten, en dat waren ook mensen van andere splinterpartijen uh, van de Rechtse Schnit. Dat is inderdaad dat uh, de aanval begint in mei. Dat is vlak voor de, vlak voor de inval uh, vinden die arrestaties plaats, begin mei. Uh, en dat zijn 21 mensen die dus als een bijzonder gevaar voor de neutraliteit worden beschouwd. Uh, aan de Soort Vijfde kolonnen. Zijn... Dat zijn niet alleen dus NSB'ers, zei je. Maar zitten ook, een... uh, er zitten ook twee communisten bij. Er zitten een aantal mensen van, uh, van Zwart Front bij. Andere fascistische partijen. Er zitten ook een aantal mensen die partijloos zijn, maar die worden verdacht van, van, van smokkel voor de Duitsers. Uh, in ieder geval, die worden gezien als het, een, de 21 meest gevaarlijke personen. Uh, als de, voor, ja, die, die niet de, in Duitse handen moeten vallen. Die niet in Duitse handen moeten vallen. En, en die ook voorkomen moeten worden dat zij de Duitsers een handje kunnen helpen als ze eraan komen. En die worden dan. Uh, geïnterneerd in, uh, in de, op de Zuid-Hollandse eilanden. En als dan die inval begint op, op 10 mei... Dan, uh, dan weten we allemaal dat die Duitsers... die, die, die komen met een enorme snelheid door, door Brabant rollen. Uh, en de, de marecheusées die die mensen bewaken... die besluiten dan uh, om te vluchten en de uh, geïnterneerden mee te nemen. En dan begint er een, een enorme ja, geïmproviseerde ge ge tocht... Met, met boten over, het, uh, over, het, uh, over de Oost- en de west Westerschelde en richting uh, Frankrijk... En wat er dan gebeurt op 16 mei, is dat dat convoy uh, een vreemde ontmoeting heeft met Bernard. Van Bernard is dat op dat moment, uh, nadat hij zijn gezin heeft uh, in veiligheid gebracht in Londen, is hij teruggekeerd met een, uh, met een Frans, uh, Frans marineschip naar Zeeuw Vlaanderen om te kijken of hij nog iets kan uitrichten. Dus er zijn daar nog wat, uh, ja, nog wat, kleine wat groepjes: haar. kleine haarden van verzet, Nederlanders, Fransen zijn daar actief. Uh, nou en dan ja. stuit hij opeens dus op een stuit vrachtwagen stuit die, uh, met... Ja, uh... op, op een landweg uh, in de buurt van Sluis. Uh, stuit hij op, op, op het konvooi en die geïnterneerden die staan op een open vrachtwagen. En het verhaal is dat uh, de fascisten onder hen dan uh, de bekende rechte strekken strekken uh, naar, de, naar de prins, naar de auto. Uh, waarbij het nog de vraag is of dat een eerbetoon is geweest of een, of een provocatie. In elk geval, eh, Bernhard informeert naar wie die mensen zijn. Eh, en als je hoort dat daar dus hoge NSB'ers bij zijn... dan zegt hij eh, de mitrieur erover. Eh, hetzelfde als wat dus eh, in Hasselt gebeurde. En ook toen eh, was het eh, te danken aan een Nederlandse militair... namelijk zijn eigen adjudant Overste Vaf. Die heeft gezegd, eh, beste prins, dat kunnen we toch eigenlijk niet maken. Eh, ze moeten op zijn minst voor een krijgsraad komen. Uh, dit heeft Bernard allemaal zelf verteld aan zijn biograaf uh, uh, Elden Hatch. Uh, in zijn bi biografie in 1962. En later ook uh, in een televisieuitzending. Ik dacht van achter het nieuws bevestigd. Hij zegt er zelfs bij wat jammer dat het niet is doorgegaan. Want ik had het land veel ellende kunnen besparen. Dat is, uh, dus hij was eigenlijk nog wel trots uh, op zijn plannetje ook. En hij is toen daarna nog uh, in Parijs geweest bij de uh, Franse premier Renault om uh, deze zaak uh, met hem te bespreken en te zeggen van... luister, je 21 die mogen vooral niet in Duitse handen vallen. En Renault schijnt ook gezegd te hebben... geen zorgen, beste Bernard. Uh, als, als, als die mogelijkheid uh, bestaat... dan zullen wij onmiddellijk een uh, krijgraad te velden instellen... en dan weet ik nu al dat ze allemaal de kogel zullen krijgen. Wat niet is gebeurd. Wat niet is gebeurd. Uh, ze zijn wel in Frankrijk uh, terecht te komen, uiteindelijk in Calais met het doel om ze naar Engeland uh, te verschepen. Maar ja, de, de Duitse opmars naar Calais was zo overweldigend en snel... dat er eigenlijk helemaal geen... Ja, dat niemand had, had meer tijd en aandacht voor die 21 Nederlanders die daar zaten. En ze zijn inderdaad door de Duitsers bevrijd. En uh, wat uh, de NSB Ros van Tonningen, Ros is van van een... Tonningen was daarbij, uh, Veldmeijer was erbij... en uh, uh, nog een aantal uh, nsb functionarissen. Dus wat dat betreft had Barnett wel gelijk gehad... dat die Nederland misschien een hoop narigheid had bespaard... Uh... Wellicht. Het zijn natuurlijk van uh, ja, Tonningen en Veldmeijer hebben natuurlijk uh, wel een, een steentje bijgedragen aan, aan de bezetting en de, en de, uh, ja, de uitmelking van Nederland. Uh, misschien wa was iemand anders dan bereid gevonden om het in hun plaats te doen, dat weet ik niet. Peter, hoe nog geen leven tot slot. We hebben dit incident, we hebben dan uh, uh, dat van Hasselt. We hebben het wel eens vaker ons afgevraagd, hoe kan die daar nou mee wegkomen? Dit, het gaat om 200 Nederlandse jongens, die die standrechtelijk wil executeren. Ja, ik denk dat het, uh, het probleem met uh, prins Bernhard altijd is geweest... dat hij bruikbaar uh, was als symboolfiguur. Uh, onder andere voor de hele bundeling van het verzet en uh, voor uh, de um, binnenlandse strijdkrachten en voor de Irene brigade hij was bruikbaar als symboolfiguur, maar hij wilde zelf daar eigenlijk buiten treden, buiten dat symboolfiguur zijn. Dat heeft hem later ook parten gespeeld. En dan ging hij geloven dat hij een echte rol moest spelen en dat is natuurlijk erg problematisch. In de eerste plaats in uh, staatsrechtelijke zin is dat problematisch geweest, maar in de tweede plaats ook gewoon omdat hij niet uh, de kwaliteiten had die daarvoor nodig waren en die kwaliteiten waren dus ook dat je je verstand gebruikte en dat je uh, het uh, bijvoorbeeld het oorlogsrecht niet, uh, niet over, uh, zou overtreden. Maar door dat symboolfiguur zijn, uh, is hij ermee weggekomen? Denk ja, ik. En Gewoon, hij is, er was hij is, veel te nodig om eigenlijk de bundeling van het verzet te dekken. Ja, en hij is natuurlijk later ook min of meer belangrijker geworden dan destijds. Want ik geloof dat geen enkele Engelse of Amerikaanse generaal Bernard werkelijk serieus nam. Hij had enorme conflicten met Montgomery, wat ook wel een beetje aan Montgomery lag. Eisenhower tolereerde omdat. Uh, Biddle Smith uh, het goed met hem kon vinden. Maar in feite, uh, kijk, de Nederlandse strijdkrachten waren natuurlijk ook gewoon niet groot. Ze waren 2000 man sterk en uh, uh, ze mochten meevechten. De binnenlandse strijdkrachten kregen zelfs expliciete de van Eisenhower om rond de bevrijding niet mee te vechten. Die moesten binnenblijven. Dus het ging eigenlijk voor de geallieerden vooral om dat de Nederlandse troepen, hoe droevig dat ook verder vanuit nationalistisch perspectief is, maar die Nederlandse troepen moesten zich dus in de eerste plaats koest houden. En daar hadden ze Bernard voor nodig. Goed. Um, we weten in ieder geval nu weer veel meer over de achtergrond van dit toch niet helemaal nieuwe dagboek. En niet helemaal nieuwe informatie, maar. Toch weten we nu weer heel veel meer. Wie nog meer wil lezen over de Nederlandse SS... raden we sterk aan het boek te lezen van Bas Kromhout, de voorman. Henk Veldmeijer aan de Nederlandse SS. En voor wie alles wil weten over hun berechting... het boek van Peter Romein: snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met de foute Nederlanders. Heren, heel hartelijk dank voor uw toelichting. Ja. Dan is het nu de hoogste tijd voor de column van Philip Frederik. Zij is hier helaas niet zelf, maar aan de telefoon in Frankrijk. Ja, goedemorgen. Heel iets anders, zal ik maar zeggen. Paus Benedictus wil het doodverklaarde Latijn een nieuwe impuls geven. Daarvoor is in het Vaticaan een speciale afdeling in het leven geroepen... onder het motto, leer Latijn om de liefde voor God. Een moderne Latijnse versie van wereldse woorden als hotpants, covergirl of wasmachine... moet leiden tot wederopstanding. En misschien ook wel, maar dat zijn mijn slechte gedachten... van zijn fundamentalistische stigma verlossen. Latijn, heilige moederkerk. We hadden er een om de hoek, het vervult hem met nostalgie. Ik zie nog de priester in zijn lange jurk die meevoetbalde op straat. Nee, hij had geen losse handjes, wel een goed schot. Ik vroeg me intussen af of dat zomaar kon. Een dienaar gods die heel aards een balletje trapt. Ik was ook dan ook van protestantse huizen. Vrijzinnig weliswaar, maar toch. Katholiek en protestant. In de jaren vijftig nauwelijks te verzoende entiteiten. Gescheiden werelden. Mijn vader had zich nog eens als bemiddelaar opgeworpen. Toen een katholieke typiste op zijn afdeling smoorverliefd werd op een protestantse kantoorgenoot. Trouwen wilden ze. Het werd tranen met tuiten. De ouders van beide kanten stonden op het punt hun kinderen de deur te wijzen. Hel en vage vuur zou hun lot zijn. Als een verleerde diplomaat deed mijn vader de reden zegen vieren. Maar van hart ging het niet. Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Ik groeide op in de schaduw van de Sint-Gerardus-Majella-kerk, vernoemd naar de 18e-eeuwse Gerard Majella, bekend van zijn hemelse visioenen en erkend als patroonheilige van een zo divers gezelschap als kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Daar krijg je dan een tik van mee. Ook al omdat de rijke familie van Zeumeren, handelaren in Oud-Ijzer, de kerken Carolion cadeau had gedaan. Op voorwaarde dat de voltallige familie de oorlog zou overleven. Aan die conditio sine qua non was door onze lieve heer ruimhartig... en met welbegrepen eigenbelang voldaan. Sindsdien klingelde en beierde het dat het een lieve lust was... bij voorkeur in de vroege ochtend. Tien voor zeven, tien voor acht, tien voor negen. Op naar de nieuwe dag. Aan de heilige moederkerk heeft het niet gelegen. Een dood enkele keer ging ik kijken bij een mis. Dan voelde ik me als een indringer... die elk ogenblik zou worden betrapt en opgesloten... achter een van die neogotische deurtjes waarvan ik toen helemaal niet wist dat ze neogotisch waren. Gefascineerd keek ik toe naar wat mij voorkwam als een geheimzinnig, ja bijna demonisch ritueel. De voetballende priester hief een beker en sprak monotone bezweringsformule uit... in onbegrijpelijk Latijn, taal van het mysterie. Geknielde mensen die kruisen sloegen, dat deden protestanten niet. Mannen in jurken zwaaiend met ijzeren gevallen waaruit rook opsteeg... de verstikkende walm van wierook... Lichtgevende Maria-beelden. Afgoden, hoorde ik van ver de meester zeggen op mijn streng gereformeerde school. Vreemd misschien dat ik daar als kind van vrijzinnige ouders was ondergebracht, maar dat had praktische redenen. Verwarrend was het in ieder geval wel. Maar nu zag ik toch wat typisch paaps was, bijna heidens. Precies zoals de meester op school had gezegd. Ik rende de Mayelle uit voordat de duivel de kans kreeg me in de kraag te vatten. Van katholieke vrienden die het rijke Roomse leven hebben gelaten voor wat het is... hoor ik dat ze nog wel eens terugverlangen naar die heerlijke liturgische litanie in het Latijn. Naar het goddelijke theater met de geur van wierook, de de kaarsen... het ritueel van de hele santenkraam... wat trouwens een woord is van protestantse spot met Latijnse inslag. Het is een cultureel verlangen, zeggen ze dan. Slechts vaaglijk mystiek. Het is verlangen naar nestwarmte, naar het verloren paradijs in de diffuse angst voor de tijd die verglijdt. Tempus roeit in het Latijn. Klinkt meteen als een gebed. Nu de engelen en de cherubijntjes nog. Ja, Fido Felix, bedankt. Uh, ik herinner mij een, een, een bekend verhaal in Katholieke Kring... van een priester die aan een bischop vraagt of hij een sportbroek mag voetballen. En het antwoord is ja, mits je er een toog over aantrekt. <laughs> dus dat sluit helemaal aan bij jou, Colom. Uh, bedankt. Oké. Okay. Tegen het einde van de 19e eeuw leed het machtige Britse imperium een verpletterende nederlaag. Bij Bronkhorst spruit en even later bij Mayuba moest de British Army in 1880 haar meerdere erkennen in een stelletje boerennotabenen. Hetzelfde zou de Engelsen nog een keer overkomen in 1899. In één week kregen ze drie keer op een donder bij Stormberg, bij Magersfontein en bij Colenso en Natal. U begrijpt het al, we hebben het over de Eerste en de Tweede Boerenoorlog... de oorlog van de nazaten van Jan van Riebeik tegen het perfide Albion. Ja, en over die Boerenoorlog, we zeiden het al eerder... aan het begin van het programma verscheen deze week... het dikke boek van historicus Martin Bossenbroek... en alles wat u over die uitzinnige oorlog aan het eind van de 19e eeuw wilt weten... is erin te vinden... Want uh, natuurlijk, we weten het in grote lijnen, Engeland moest het aanvankelijk afleggen tegen deze onbeduidende boerenrepublieken. Maar uiteindelijk zouden de boeren toch verliezen. Het is met boeren altijd hetzelfde in de geschiedenis. Maar goed, uh, Martin Bossenbroek, welkom. Je, boek, je ja. begint met een bezoek aan Bloemfontein. Vertel eens, wat kwam je daar tegen en welk verhaal over die boerenoorlog wordt er in Bloemfontein verteld? Als je uh, echt de geschiedenis van Zuid-Afrika wilt begrijpen... dan vind je de sleutel in Bloemfontein. Uh, dat is de reden dat ik daar uh, meer dan een jaar geleden naartoe ben gegaan. Om uh, ja, dat, dat te ervaren zelf. Uh, je moet weten dat uh, zowel het, uh, de nationale partij... In Bloemfontein is opgericht. En de Nationale Partij was in 1948 verantwoordelijk voor de invoering van de apartheid. Die is daar in Bloemfontein in 1914 opgericht. Maar bijzonder Dan Hebben ze nog... net op een donder gehad, die boeren? En dan ja, hebben ja. ze dat is net zo'n twaalf zo jaar nadat ze verslagen zijn door de Engelsen. Maar inmiddels alweer daarmee samenwerken. Dat is een, een, een, een, een deel van de intrige. Uh, maar twee jaar eerder, in 1912, is daar ook al het ANC opgericht met een wat langere naam, maar dat is nog steeds bestaand. Um, de, ze hebben uh, eerder dit jaar het 100-jarig uh, bestaan gevierd. Ook weer in Bloemfontein, want dat is hun geboorteplaats. En dat, uh, je kunt dus zeggen dat zowel de apartheid als de anti-apartheid... het verzet daartegen, is uh, geboren in Bloemfontein. Nou, nou, mooie kun je niet hebben eigenlijk. Mooie kun je niet ja. hebben als lieu de Memoire. Zeker omdat in Bloemfontein, en dat is dan de derde reden... dat je in Bloemfontein ook uh, de herinneringsplek vindt in Zuid-Afrika aan de Boerenoorlog. Er is daar een, ja, een herinneringspark uh, met een gedenkteken, het Vrouwenmonument dat is opgedragen aan de 26.000 vrouwen en kinderen... die in de Britse kampen zijn omgekomen. En er is er ook het museum, het Anglo-Boer War Museum... dat helemaal gewijd is aan ja, zeg maar het, zoals dat vroeger ook zo mooi heette... het lijden en het strijden van het boerenvolk. Nou, dat, die ingrediënten zorgen ervoor dat je in, in uh, Bloemfontein, Bloemfontein... echt uh, de uh, verbinding vindt tussen de boerenoorlog... En het heden. En je kunt het, de, de huidige situatie, de huidige buitengewoon complexe situatie... in Zuid-Afrika eigenlijk niet goed begrijpen... als je niet meer weet over die boerenoorlog en wat die heeft teweeggebracht. Ja, en om het nog even één stapje ingewikkelder te maken... Eh, dan wordt daar het verhaal verteld over de boerenoorlog... zoals je eigenlijk al met andere woorden zegt... van David tegen Goliath, die kleine dappere groep boeren... Tegelijkertijd lees ik in jouw boek ook een verhaal, een verslag van een zaal die gaat over soldaat Sol, Sol Plaatje. En daar wordt nog weer een ander verhaal verteld. Ja, dat is het, dat is het bijzondere van het museum. Het is voor een deel is het een, een soort van. Ja, heeft de, de, de tijd daar stilgestaan. Als je in dat park komt, dat is een oase van rust. Het, is, het, is een, het heeft de uitstraling van een bedevaartsplek. Uh, van ja, echt een herinneringscentrum. Maar als je het museum binnenkomt... dan zie je dat de tijd niet in alle opzichten heeft stilgestaan. Want behalve dus zalen die genoemd zijn naar Paul Kruger, oom Paul... en naar Koos de Larij en Christian de Wet... is er ook een zaal die genoemd is naar Sol Plaatje. En dat is de nieuwe tijd. Want Sol Plaatje is de enige zwarte Afrikaan... van wie een uh, dagboek bekend is uit de Boerenoorlog. Hij zat opgesloten in het plaatsje Meefking, Dat werd belegerd door de boeren en heeft daar zijn ervaringen geboekstaafd. Helaas de enige zwarte Afrikaan die dat heeft gedaan. Althans waarvan wij een dagboek nu nog kennen. En hij is bovendien ook een van de oprichters in 1912 van het ANC. Dus een bijzondere persoon. En in het museum staat hij model voor... Uh, de niet-blanke bevolking, de gekleurde bevolking en de zwarte bevolking. die ook buitengewoon geleden hebben en geparticipeerd. Uh, onder, respectievelijk, in de boerenoorlog. Sinds wanneer ja. nou, is die zaal er? Van Die zaal is er van, sinds het, uh, de, het eind van de, het eind van de het begin van de jaren 90. Want toen is pas uh, ja, zeg maar onthuld. Door Pieter Warwick, die, die geschreven heeft over ja, dat, het, dat, het, die heeft, dat het niet alleen maar een White Man's War was, die boerenoorlog. En toen hebben ze in het museum ook besloten: van nou, dan moeten we daar eigenlijk ook aandacht aan besteden aan de. Ja, die geschiedenis moest ingang, natuurlijk herschreven worden, want, ja. Daarvoor was, er zal er niet zo heel veel aandacht zijn geweest... voor de rol van de zwarte man Klopt, in de boeren. worden maar even voor de, even voor de duidelijkheid. Er waren, er waren dus zwarte en kleurlingen... die zowel aan de kant van de boeren... als aan de kant van de Engelsen meevolgden. Nou, Zijden. Dat is het bijzondere. en da Daarmee kom ik aan de, de betekenis voor de actualiteit. In het begin van de oorlog um, waren er aan beide kanten... Uh, ongewapende uh, uh, hulpkrachten, kleurlingen, zwarten die, die jou werk deden... die uh, kookten, dat soort zaken. Bij de boeren heten die achterrijders. Maar naarmate de oorlog overging van de reguliere fase... in de guerilla fase, verdwenen die bij de boeren... Die konden zich dat doodinvang niet meer veroorloven omdat ze in het nauw raakten. Maar tegelijkertijd bij de Engelse, aan de Engelse kant nam het aantal kleurlingen en zwarten veel meer toe. Um, zelfs uh, ook in gewapende functies, in gevechtsfuncties. En op het eind van de oorlog waren er zo'n 30.000 niet-blanke soldaten... in dienst van het Britse leger tegen de uh, boeren. En als je dat optelt bij de 250.000 Britse soldaten die er op dat moment actief waren in Zuid-Afrika. Het is frappant. Er waren 250.000 boeren, mannen, vrouwen en kinderen. Dus voor elke boer was er één Britse soldaat, zou je kunnen zeggen. Nou, als je dat optelt bij elkaar, dan was het een enorme overmacht... Eh, tegen toen nog maar 15.000 boeren te velden. Maar als ik je goed hoor, 30.000 zwarte en kleurlingen, ja. gevecht, gevechtsklaar... Ja. Ligt, ligt daar ook al een soort bron van het aanzien... Uh, da daar ligt in zekere zin een bron van het ANC, indirect. Ik zal het proberen uh, kort uit te leggen. Zij vochten mee aan de uh, Britse kant tegen de boeren. Verwachten daarvan een vorm van beloning in de zin van gelijkberechtiging. Die uh, gelijkberechtiging hebben de Britten ook met zoveel woorden... wel in het vooruitzicht gesteld. Sterker nog, ze, een van hun... Uh, uh, slogans toen ze de oorlog ingingen was dat ze gelijkberechtiging wilden ook voor de niet blanke bevolking ook voor de gekleurde en zwarte bevolking maar daar, van dat voornemen van die belofte is helemaal niets terecht gekomen want in, uh, op 31 mei 1902 bij de vrede van vereniging die de oorlog besloot werden ze domweg verraden bij die vrede je zou kunnen zeggen, het is de vrede van vereniging... zo heet het plaatsje ja. op, de, op de grens tussen Oranje-Vrijstaat en... Het eind en van de laatste Boerenoorlog. Precies. Dat de Engelse en de Boerenvrede. Ja, van duidelijkheid. en je ja. zou kunnen zeggen, het is wel buitengewoon pijnlijk... dat het juist vrede van vereniging heet... want je kunt het beter beschouwen als de vrede van verdeeldheid. Want vanaf dat moment kun je scheiden echt de wegen. Want de niet-blanke bevolking wordt verraden. Die krijgen in het vredesverdrag... Uh, ja, daar wordt in opgenomen, wordt gegeven, dat, dat ze hun kiesrecht voorlopig kunnen vergeten. Nou, en dat, zo, dat zet zoveel kwaad bloed. Dat ze uh, zeer... Ja, volkomen ontgoocheld en gefrustreerd hun krachten bundelen... en als dan ook nog hun rechten op grondbezit worden afgenomen... in de jaren daarna, in 1913, met de Natives Land Act... dan is het echt hen duidelijk dat er, dat er een politieke strijd Precies, voor nodig is... om uh, hun recht te halen. Dus in die zin, we hebben de hele Boerenoorlog al... Besproken kort, heel kort en krachtig. En we hebben al vastgesteld dat daar de bron ook voor de apartheid ligt en voor de latere treurige en harde geschiedenis van Zuid-Afrika. Laten we toch ook nog even die Boerenoorlog zelf bij de kop pakken. We hebben een eerste en een tweede Boerenoorlog. 1880 ja. de eerste en in 1898, 1899 tot 1902 uh, de tweede. Ja. De vraag die ik steeds heb: het verhaal is, die boeren die trekken in die 19e eeuw steeds dieper. Afrika in? Ja dan zou je toch zeggen, waar maken die Engelsen zich druk om? Die boeren zitten daar weggestopt, ergens diep in het, in, in het oerwoud of op de savannen. Laat ze toch gewoon zitten. Waarom moet je daar nou oorlog tegen gaan voeren? Wat ja. was nou eigenlijk het probleem? Dat, dat heeft veel te maken met de ongelooflijke bodemrijkdommen... waarover Zuid-Afrika bleek te beschikken in de tussenliggende periode. De Eerste boeroorlog, die noem ik eigenlijk nooit de Eerste boeroorlog, want het waren in feite niet meer dan drie of vier schermutselingen. Uh, en het was ook op een moment dat de Engelsen ook vrij snel geneigd waren om er niet veel uh, uh, moeite meer aan te besteden. Kledston die vond, nou oké, okay, uh, willen ze onafhankelijk, oké, okay, dan mogen ze onafhankelijk. Maar daar veranderde dus van alles in vanaf 1886 op het moment dat er goud wordt gevonden. En niet een klein beetje goud, maar waanzinnig veel goud. De grootste goudvoorraad ter wereld is toen geleidelijk aan ontdekt... En in een bijzondere vorm, um, je, je zou je moeten voorstellen, het is weer zo'n beetje Sinterklaastijd. tijd ja, En dat vertel. is een goede vergelijking, want er ligt daar, of tenminste toen, voordat het afgegraven werd, lag daar een onmetelijke banketstaaf gevuld met gouderts onder de grond en gedeeltelijk boven de grond. Nou, en die, uh, dat liet zich niet zo eenvoudig ontginnen, daar had je kwik bij nodig, kali chemische verbindingen. Maar het was er en dat kon met industriële toepassingen. En, en het lag dus in Transvaal. En daar heb je het begin van de Zuid-Afrika. De, de, de Boerenrepubliek, de, ja. de belangrijkste Boerenrepubliek. Transvaal, waar uh, Paul Kruger president was. Daar lag dat <kwijnt> goud. En dat was eigenlijk dat was een, een, een pastorale, ja, letterlijk boerensamenleving. Uh, amper ontwikkeld. Maar daar middenin krijg je een soort van... Ja, een nieuw Babylon te liggen. De stad Johannesburg, nu wel bekend. Maar toen gesticht midden op die banketstaaf. En daar, uh, ja, dit die was een stad die groeide in tien jaar... tot 100.000 inwoners ja, uit. En dan ook nog veel met bordelen, gokhallen, cafés... en, en gaan zo maar door. Alles wat de god van Paul Kruger had ja. verboden, was daar. Hij noemde het duivelstad. Ja, ja. Maar ja, het leverde zijn staat wel ongelooflijk veel uh, inkomsten op. Want dat goud, ja, daar werd belasting overgeheven. Er kwamen spoorwegen... Nederlandse spoorwegen. En dat is een belang ander belangrijk punt. Ik weet niet of we daar nog aan toekomen. Nee, nee daar gaan we gaan niemand gaan gaan niet meer nee. redden. Dan moet ze een boek maar lezen. Hè, wat maar waar het en, om gaat is dat, dat, dat, Zuid dat die boerenrepublieken, dat is niet een, een armoedig iets. Dat is, een, dat is, dat is een ontzettend veel rijkdom. En Engeland heeft dus ook daarom belang bij. En ook met name om die Engelsen die daar wonen. Want er zijn heel veel uitlanders, zoals ja, jij ze benoemt ja. die ja. in die goudmijn werken. Ja, maar, maar ik mag ik misschien eventjes corrigeren, voordat ik nu uh, mij, mij uh, ver verweten wordt, dat, dat ik het te simplistisch Voorstel, want het goud is niet direct, het is meer dat door doordat goud politiek een veel grotere uh, kracht kreeg, een veel grotere betekenis, en dat daardoor, de, ja, zoals de Engelsen het zeiden, de paramountie of het Britse Rijk werd bedreigd. Dus indirect is dat goud wel de aanleiding, maar direct gaat het om geostrategische uh, factoren. Een, een, een serieuze imperialistische. Uh, Absoluut, oorlog. het is uh, puur zo. Je noemde de naam Paul Kruger al. We gaan even, laat ik nu even zeggen... we gaan luisteren naar Paul Kruger. En die wasseling van een klein om zelf te handhaven. Die heer het ons geleid... langs het wonderlijke vier. Laat ons dan met een versterkte geloof... terug in op die verleden. En daaruit neemt... Alles wat edel en goed is, om ons te komen op de Ja, ik zei Paul Kroeger. Uh, uh, gelukkig, uh, Martin, uh, was jij zo verstandig om tegen mij te zeggen... Uh, vlak voor de uitzending, uh, Jos, dat is niet Paul Kroeger, dat is een goede acteur die Paul Kruger speelt. Maar wat hij zegt... Niet is niet gezegd een goed acteur, het is een acteur. <laughs> de worsteling van een klein volkje om onszelf te handhaven. Hier heeft de Heer ons geleid langs wonderlijke wegen. Dit is typerend voor Paul Kruger, wat we hier horen? Absoluut. Paul, uh, van Paul Kruger is bekend dat hij in zijn hele leven... maar één uh, boek heeft gelezen. En uh, ook wel, wel dagelijks. En, en dan weet je natuurlijk waar het om gaat. De, de Bijbel. In uiteraard staat de vertaling, en naarmate hij ouder werd, uh, citeerde hij daar steeds uh, rijkelijker uit. En uh, ook zijn, zijn aanwijzingen voor uh, de, de, de generaals te velden werden ook steeds ondergrondelijker. Want hij ging zich ook uh, oudtestamentisch uiten en spreken over uh, uh, het teken van het beest. Uh, als hij het dan had over de, uh, de Britse uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Sir boer. Nou, dat soort, dat soort zaken. Dus voor zo'n man wil je natuurlijk wel vechten als boer. Ja, het is een ongelooflijk charisma. Hij, hij, uh, zijn stem uh, heb ik nooit gehoord, maar hij moet een sonore bas hebben gehad. En verder zijn opgevallen door een, een soort van massieve morsigheid. Maar desondanks toch. Ja, wel aantrekkelijk door zijn, zijn charisma, door zijn ja. uitstraling. Goed, Hij is je, vier keer herkozen als president. Je, je boek beschrijft de hele oorlog, beschrijft ook veel meer. We weten uiteindelijk hoe het afloopt. Die boeren verliezen na een aantal indrukwekkende, verpletterende overwinningen... bij de zogenaamde Black Week... Eh, toch niet en krijgen op hun donder en verliezen het van de Engelsen op den duur. En wat nou jouw boek zo aardig maakt, is dat... En we geen tijd, in zo'n gesprek kom je daar natuurlijk gewoon niet aan toe... maar je hebt gekozen voor drie hoofdpersonen... Uit wiens perspectief je dat verhaal vertelt? Willem Leids, een jonge, hoogopgeleide Nederlandse liberaal. Churchill, die als verslaggever te velde paard zit daar... en het allemaal fantastisch en uh, geweldig vindt. En een jonge Zuid-Afrikaanse uh, commando-soldaat. Commando. commando. Laten we bij hem eindigen. Wat, wat maakte hem bijzonder? Denijs euh, Reits, die uh, was de, de zoon van de staatssecretaris... en de staatssecretaris was de premier van Transvaal. Hij uh, ging naar het front uh, op 17-jarige leeftijd met zijn uh, eigen mauser. Uh, dus uh, een van die nieuwe wapens die de Transvaalers hadden aangeschaft... met hun goudgeld. Uh, het bijzondere is dat hij uh, gedurende die oorlog een ware odyssee heeft verricht... onder leiding van Jan Smuts, van Noordoost-Transvaal... dwars door, kriskruis door Zuid-Afrika naar de Atlantische... Zoals ja. En hij had geen baard, geloof ik. Hij aan had geen baard. Zing. U hoort even Martin Bossenbroek over zijn boek. nieuwe boek: De Boerenoorlog, uitgeverij ja. bij Anthony en Polak aan Wij zijn er weer na 11 uur. Tot zo. Zometeen opent Govert van Brakel de deuren van de perstribune. De gast is glossy hoofdredactrice Jildo van der Bijl. Over de honderdste editie van de Linda. Ik wil eigenlijk dat we elke maand een cadeautje bij die lezen op de deurmat bezorgen. Ook de gast, top judoka Dex Elmond. Als ik op mijn rug lig of zo, ben ik even aan het nadenken van hoe kan ik hem te pak krijgen. Verder alles over het beroep van muzieksamensteller en een blik op tv-natuur in Cassie kijken. Veel van de vogels die hier landen hebben drie dagen.